Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 38 uit Den Haag opgepakt. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk naar een politiebus begin deze maand in de wijk Duindorp. En door de explosie liep een agent blijvende gehoorschade op en raakte de bus zwaar beschadigd. De politie pakte verder nog vijf mensen uit Den Haag op tussen de 35 en 43. Ze zouden deze maand vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. Eén verdachte zou bewust op een agent zijn ingereden... en wordt ook verdacht van brandstichting. Supermarktketen Jumbo heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met een half miljard euro tot bijna 8,5 miljard. Donker op de jaarcijfers was de mogelijke listeria-besmetting... bij vleeswaren in oktober. De terugroepactie kostte het bedrijf miljoenen, zegt financieel topman Van Veen. En ruim de helft van de groei bij Jumbo is te danken aan overnames... zoals van de winkels van MT en panden van Hema, Markt en Ecoplaza. Bij de cocaïnevangst in de Rotterdamse haven van voor de kerstdagen... blijkt het te gaan om ruim 1500 kilo. De lading die was verpakt in 40 vaten met bevroren fruitpulp. Die stonden in een zeecontainer afkomstig uit Brazilië. De drugsvangst kwam op eerste kerstdag al naar buiten... maar toen wilde het openbaar ministerie nog niet zeggen hoeveel kook er was gevonden... De 1554 kilo's, een van de grotere drugsvangsten dit jaar. Een Nederlandse man zit vast in Duitsland omdat hij een rokende man in elkaar heeft geslagen. Hij wilde met zijn Duits sprekende vrouw en twee baby's de lift pakken in München, waar een man stond te roken. De vrouw sprak hem daarop aan en probeerde zijn sigaret af te pakken. Toen de man van 66 haar wegduwde, sloeg de Nederlander op de Duitser in.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 Uh, Eddie Kreet ken je met name van Kiffy uh, Hopjoen. En ook dit was een uh, grote hit van hem. Joh, Electric Avenue. Dat is bij de zaterdagmiddag van uh, ZFM. We zijn vandaag uh, live op locatie, Albert-Jan. Uh, ja, en dat is mij niet ontgaan. Nee hè, cel Dat klopt. Ik had geoefend uh, uh, inmiddels is uh, de manager aangeschoven.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 En wie, wie hebben we nu tegenover ons zitten? Ik ben, uh, ik ben Joris Kruils en ik ben uh, nou, vanaf dag 1 dag uh, met uh, Pim, Barry en uh, Sander uh, bezig met het opbouwen van de zaak. Begin uh, eind mei. En uh, 6 juni gingen wij open. En ja. uh, ik ben het... Uh, ja, dat, dat, het uh, is een AA.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 Erachter. Uh, gisteren zat ik uh, tot mijn grote vreugde een Cortado te drinken, ja. want die waren nog niet in Zandvoort stand voor <laughs> het goed. Uh, Ik keek even op de lunchkaart. Je hebt ook een, on een ontbijtkaart, lunchkaart. En uh, jullie zijn van uh, hoe laat tot, tot hoe laat geopend, normaal uh, gaan, gesproken? Uh, we half negen open de deuren elke dag. Uh, op vrijdag en zaterdag uh, gaan we uh, door tot 9 uur s avonds, En uh, door de weekse dagen zijn we om 6 uur dicht. Goed. Ik zal je verder niet lastig vallen, de mensen dus, zitten te uh, wachten ja. van uh, waar je blijft. Bedankt dat we hier te gast mogen zijn vandaag. En uh, heel leuk, de, je de groetjes aan al je medewerkers en collega's en heel veel sterke komende zomer. Het, super. Oké, okay. even goed.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 Of everything we've been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 hit don't play. That boy's from the bottom, bottom of the map, m i a, -A. I gave Susie little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born Real in a flame. Mama said that every word was for my name. I I'm the best right. you've ever had. Right. If you think I'm burning out, I never am. I I'm on right.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 Streng de zon. Ik bid dat je toch losklikt. Vierend feesten. Ik stel je vragen dat je terugkomt, vragen om plicht. Als je huurt met twee ogen leeg. Je je. Hoeveel liefde, hoeveel liefde, hoeveel liefde. Hoeveel liefde, voor een natuur no Ik weet ik santo pero maar ik kan Een zoon of een manier, een manier. Ik ik Solo me is y Ik sé es tuyo het corazón. om je gaat. Ik weet dat het niet om jou gaat. Ik weet dat het niet om jou gaat. no te bajes het niet om jou gaat. Ik weet dat a niet om Ik Shakira en la toutura. Ja gezellig hier hè, Albertjo.